Militairen waren bezig de helikopters over te laden in vrachtwagens. Gemeenten moeten asielzoekers die hier mogen blijven... sneller een huis toewijzen. Volgens minister Leers kunnen de buitenlanders... dan eerder beginnen met inburgeren. Er begint een proef waarbij gemeenten binnen tien weken... een geschikte woning moeten toewijzen... die asielzoekers niet mogen weigeren. Nu moeten asielzoekers wachten tot een geschikt huis wordt aangeboden. Adviseur Ed Nijpels legt uit wat er verandert. Wordt er heel snel duidelijkheid gegeven en aan de gemeente en aan, aan, aan de, de vergunninghouder. Die krijgt eigenlijk al na een paar weken nadat hij toestemming heeft gekregen om in het land te blijven, krijgt hij al onmiddellijk te horen naar welke gemeente hij toe gaat. En de gemeente krijgt ook onmiddellijk te horen uh, welke asielzoeker uh, zijn nieuwe inwoner gaat worden.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 Alle 228 passagiers en bemanningsleden onder wie een Nederlandse vrouw kwamen om. Na de crash werden in het water al ongeveer 50 lichamen gevonden. De twee zwarte dozen zijn inmiddels ook gevonden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Het weer, vrij zonnig, maar ook sluierbewolking. Temperatuur 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen dan opnieuw vrij zonnig en het wordt dan ongeveer 23 graden. In het weekend gaat de temperatuur naar ongeveer 25 graden. Zondag is er wel kans op een bui. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. Daar staat dus Geuzeveld en de Koentunnel 4 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat tussen de Afrit en Spijkenissen 3 kilometer.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 Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf en wel met ons economiepanel Klinkende Munt. Hier in de studio Rijn Willems, hartelijk welkom. Uh, ja. Nog even senator voor het CDA tot 23 mei. Dan komt er een nieuwe Eerste Kamer. Dan senator af. Ja. En oud-topman van Shell. Nederland, en hoe... Nederland, zeg ik er altijd bij. Ja, heel bescheiden. Shell-Nederland. Ja. We maken het niet mooier dan het is. Goel Jansen, financieel-economisch journalist, schrijver. En voor het eerst Hans de Geus. Hartelijk welkom. Dank je. Uh, collega van RTLZ. Daar is hij financieel-economisch verslaggever. Laten we even beginnen met nieuws van vandaag. Er is bekend geworden hoeveel hulp Portugal gaat krijgen van het EU-steunfonds en het IMF. En dat is 78 miljard, waarvan 26 miljard van het IMF komt. En de rest dus uit dat beroemde Europese noodfonds. Um, ja, natuurlijk is de vraag, zien jullie er brood in? Gaat dit lukken? Gaat. Ja, heb, hoe zit al meteen te knikken? Nou ja, ik heb het al ook hier wel eens eerder gezegd. Het had al lang moeten gebeuren. Portugal zit eigenlijk al maanden. Uh, ja, hebben, hebben ze. De rand gestaan van omvallen of niet omvallen, lukt het ze, lukt het ze niet. En uiteindelijk zie je dan die rentespreets mm -hmm. op, uh, op hun, uh, hun obligaties, die je zo ontzettend oplopen dat ze het niet meer vol konden houden. Toeviel viel de regering. Ja, en dus nu is er een, een demotionele regering. Binnenkort zijn er verkiezingen. En dan zal dus uh, ook met de oppositie en mogelijke nieuwe regeringspartijen onderhandeld moeten worden over dit uiteindelijke pakket. Maar uh, dat is inmiddels gebeurd. En ja, uh, ik denk dat het alleen maar goed is. Niet alleen ja. voor Portugal zelf. Dat ze nu eindelijk uit die toch steun krijgen... om de hervormingen door te zetten die ze al lang geleden hadden maar moeten dan beginnen. dan is de vraag, Hans, en... of het genoeg is. Kijk naar Griekenland. Ja. Daar dachten we ook allemaal, we moeten er echt, je kan een land niet om laten vallen. Het kan gewoon niet, maar het, gaat, het lukt niet. Nou ja, het, het is in ieder geval genoeg om de komende drie jaar voort te, te sukkelen... zal ik maar even zeggen. Maar het is natuurlijk wel schuld met schuld financieren. Dit, dit geld wordt gebruikt om oude schulden te kunnen aflossen. Dus je ja. komt er eigenlijk geen steek verder mee. Mm -hmm. Hetzelfde geld wat voor Griekenland. God, het IMF komt er wel bij, maar het IMF is gewend dat ze kunnen devalueren. Dan worden de loonkosten integraal verlaagd. Dat kan hier niet. Je kan niet die salarissen rigoureus gaan ver verlagen... Ze impor importeren 10 meer dan ze exporteren. Dus er gaat elk jaar gaat er geld uit. Dus het is verliesfinanciering. Ik weet niet wat uiteindelijk de echte oplossing is. Dit is vooruitschuiven van de problemen. Ja, nee, Willems, wat denk je als je nou, dit verhaal zo hoort? Het is een fors programma voor het land. Er moet fors bezuinigd worden in, in het land. En dat, dan praat je in een orde van grote twee à drie keer... de bezuinigingen die wij in Nederland uh, moeten doorvoeren. Mm -hmm. 18 miljard hier. Equivalent met, als met het met het Product zo'n zo 50 miljard daar. Dus dat is uh, niet gering. En, uh, dus ik ben het niet met, met mijn collega eens... Dat het voor het land niks betekent. Want nee, daar dat gaat dat wel, de wel degelijk voor de mensen? Gaat dat wel betekenen voor maar de mensen? Minder, die minder overheidsambtenaren. Dat betekent alleen maar, crime. Nee, maar Nee, maar minder overheidsambtenaren. Die dus in de vrije markt iets moeten gaan doen. En nou, dat is alleen maar gezond, want als je een te grote overheid hebt. Dat hebben we in Nederland ook. Maar daar nog veel te, veel te groot. Eh, betekent het wel bezuinigen. Dus ik ben. Ik, ik, het is een fors programma voor het land en uh, uh, ik, ik geloof dat, uh, ja, op, de maar op denkt termijn... u, dat, u komt uit het bedrijfsleven. Denkt u dat daar een businessinfrastructuur is waar die mensen dan terecht kunnen? En de opleid, nou, opleidingen zijn er volgens mij wel goed. Maar waar kunnen die mensen terecht die van de overheid komen? Nou, dus, dat kost zoals dat, decennia, in vele, dat, dat... dat kost, dat kost. Natuurlijk kost dat tijd. Maar het, het, wat het betekent is dat veel mensen in het vrije ondernemerschap iets moeten gaan doen. Uh, en wat het dan ook mag wezen. Maar uh, je kunt in een samenleving, uh, heel simpelweg, je kunt niet iedereen uit de overheidskast betalen. Ze gaan dus nu minder mensen uit de overheidskast betalen. Die moeten nu iets gaan ondernemen. Uh, en, en wat ze gaan doen, weet ik niet. Daar heb ik geen zicht op. Maar er dus, is to goed, goed toerisme. Er is uh, mogelijkheden. Dus die, zullen, die mensen zullen dat moeten gaan oppakken. Hoe, hoe Jansen? Welke van de twee maar, verhalen de er wat richting. pessimistischer nou, van Kijk, ja, het of er wat is natuurlijk optimistisch altijd, altijd zo met dat soort uh, hulpprogramma's. Ook de IMF-hulpprogramma's in zijn algemeenheid. Die zijn altijd bedoeld als een soort overbrugging. Van je krijgt nieuwe schulden. Dat klopt. Daar kun je de oude schulden mee aflossen. Voor zover ze dat doen. Er zal misschien ook wel wat van worden afgeschreven uiteindelijk. Maar dan win je tijd. Je koopt tijd daarmee eigenlijk. Om je economie te herstructureren. Je overheidsfinanciën op orde te brengen. En inderdaad dat enorme tekort wat Portugal heeft in zijn betalen, op zijn betalingsbalans. Om dat terug te brengen. De Portugezen moeten dus echt gewoon... Echt hun... Uh, ja, Minder consumeren, minder buitenlandse spullen kopen. En meer buitenlanders naar Portugal laten komen. Die daar geld gaan uitgeven. Mm. Dus veel Portugese vakanties gaan boeken of zo. Dat is misschien een goed idee. Het probleem van Portugal is dat het een land is met een hele lage productiviteit. En hoe je die gaat opkrikken, nou dat weet ik ook niet zo. 1, 2, 3. Want ik ben vaak in Portugal Wat geweest. Is er en je eigenlijk, hebt eigenlijk, vraag ik me even serieus af ja. voor productiviteit. Ik zie kurkbossen voor me. En wijn en port. En, en allemaal in port, leuke ja. aardige dingen. Wat is zo, het verder, in, het toerisme, in, verder is het toerisme, het toerisme veel golven. Ja. Ja. Maar, maar ja, dan is dan geus misschien toch ook wel een heel klein beetje gelijk dat het. Niet. Ontzettend nou, het veel... goede is dat IMF erbij zit. Kijk, want ja. de politici die nu gekozen zijn, hè, onze Jan Kees Jager, die denkt, nou ik betaal en over drie jaar uh, uh, dan is mijn zorg niet meer. Ze eh, maar Jan Kees Jager is ook degene geweest die samen de tijd met Duitsland heeft gezegd, er moet bij deze plannen het IMF erbij. Dat, nee, dat okay, erbij goed, is. Nou. En ik ben het daar overigens mee eens dat het ja. heel goed is dat het IMF. Dus die die kijken niet verder dan, dan de, dan die, de volgende verkiezingen. Nee, hebben die de overigens, de overigens de niet alleen maar naar koersen kijken. De exchange rates kijken, die IMF. Devaluaties kijken. Die kijken ook heel structureel naar bezuinigingen in het land. Ik heb gewoond in twee landen die onder IMF. Ja, maar juist te hard bezuinigen. alleen maar afrechts kan werken. Ja, maar ik heb in onder, bij twee landen gewerkt waar het IMF, eh, gewoond. waar het IMF ja. gewerkt heeft. en Brazilië en de Filipijnen. En ik kan zeggen, dat is. allebei in beide landen is het. Een maar daar gezonde konden ze zaak. devalueren. Huh? Daar konden ze devalueren. Ja, maar, dat, ja, maar het lag nou, daar dat niet probleem. Het, was, het was niet primair devalueren. Het was wel devalueren ook. maar het is ook heel duidelijk in die landen zelf. herstructureren en ja. ja. Is dat inderdaad uitgaven. een groot probleem? Hoe dat er niet gedevolueerd is. Het grote makker van de Europese muntunie is. dat je met je munt niet in waarde kunt zakken. Kijk, dat komt al vroeger, dat kon Italië vroeger, de hm, Grieken en gaan ze maar door. Steeds, steeds ja. maar die munten in waarde laten dalen om je, om je gebrek aan productiviteit ten opzichte van Nederland en Duitsland met name te kunnen compenseren. Nou, dat zijn ze kwijt, dat mechanisme. En dat, is, dat vergt dus enorme andere interne aanpassingen. En die zullen ze moeten gaan uh, toepassen, want anders heeft het weinig zin om in een niet te blijven. Ja. Maar je ziet ze er ook niet uitstappen, want dat heeft ook weer kosten en zo. Dus dat is een duivels dilemma. Harder oh, werken en minder geld verdienen, daar komt het verder op neer. Oh, nou, ja. Ja. Dit is een duidelijke <laughs> Ik hoop dat de Portugezen aan de radio dat geldt, kluisteren. Dat hier. Het geldt, geldt voor hier. Het geldt voor dat je in Portugal niet het gevoel hebt dat dat daar echt leeft. Uh, Hans nou, er is, op zich waar. Er wordt altijd uitgesloten dat het mogelijk is om de euro te houden... en mm -hmm. toch failliet te gaan, dus toch tekorten op je bestaande obligatieleningen. Volgens mij is dat ook een mogelijkheid. Ja. Alleen dan moet je daarna, met die ruimte die je me, daarmee voor jezelf creëert moet je wel vervolgens een nieuw plan hebben... hoe je dan ja. nieuw uit te geven obligaties wel gaat plaatsen. En dan moet je dus eigenlijk dezelfde weg bewandelen dezelfde mm -hmm. moeilijke weg van ja, waar ga je geld mee verdienen. Maar wat is dan de reden waarom ja. dit gezien wordt als, een, als iets wat niet kan? Ja, wat je bijvoorbeeld kunt ja, doen is, om, is aan, wel. Weet ik niet. om die obligaties die er nu, die nu uitstaan... Met een, met een korting te verhandelen en ze om te zetten in aandelen... in te privatiseren staatsbedrijven of zo. Op die manier zou je wel wat dingen kunnen doen. Dan wordt en de schuld minder en dan privatiseer je mm -hmm. staatsbedrijven. Ja, er zit ook een flink element van privatiseringen van staatsbedrijven. Ja. Ook, maar er wordt wel gesuggereerd dat het een soepel plan, het pakket is voor Portugal. Ik denk dat het helemaal niet soepel is. Ik denk nee. dat het een heel fors, stevig pakket is voor het land. En uh, ja, ze zullen natuurlijk de, de, voor de verkiezingen nu moeten verkopen... Aan de dus daar zal van allerlei andere connotaties gegeven worden dan, uh, dan het is. Maar de feitelijkheid ja, is denk ik dat het heel stevig, uh, ja. stevig bezuinigingsplan het land is. Het is allemaal wel tegen de achtergrond dat de rente omhoog gaat. Ook de ECB-rente ja, ja, ja. gaat verder omhoog. Nou, vandaag vanmiddag dan niet verhoogd, maar wel heel duidelijk gezegd, we zien inflatie. Dus de korte rente zal verder omhoog gaan. Dat maakt het voor Portugese banken lastiger. Uh, het zal de economie afsnoeren met de stijgende zonder, grondstoffenprijzen. Zonder, zonder. Ja, ja, sorry. Nee, nou nee, dat is niet erg. Maar, ik bedoel ja, maar het is ook niet leuk om in een land te wonen... waar uh, wat in feite failliet is. Hè? Nee. Dat geldt voor Portugal, maar dat geldt net zo hard voor Griekenland en Ierland. Het is echt niet lollig meer. Nee, geen geintje meer. Laten we naar iets anders failliet gaan. Nee, dat is het niet, Saap. De brug klopt helemaal niet. Uh, Saap wordt gered door een Chinese autofabrikant. Wie, welk land, welk bedrijf wordt tegenwoordig niet gered door China? Maar, heb ik nu begrepen uit berichten... maar helpen jullie mij verder... het is een, een wat onduidelijke... Autofabrikant. een niet heel erg betrouwbare autofabrikant op de Chinese markt. Hoe Jans, weet jij er meer van? Het nee, heet. Ik, ik, ha -tai. Ha -tai. Ja. -tai. Mijn Chinees is niet zo goed dat ik dat Ze dan hebt. Ze hebben in elk geval zes directeuren versleten in een jaar tijd, geloof ja. ik. Ze hebben en, contracten met Zuid-Korea afgebroken omdat het allemaal niet werkte, maar verder gaat alles goed. En ja, dit is in. een uh, nieuwe Chinese rijke die uh, zeg maar de eigenaar is van het bedrijf. En ik vind het wel spectaculair, van die Victor Muller, die heeft toch een hele... Een, een, dat is de Spijkerman, hè? De man die van Spijker, Saab. Ja, ja. die Saab gekocht heeft met zijn kleine bedrijfje Spijker... en vervolgens een hele serie Nederlandse beleggers erbij betrokken heeft... die allemaal hun geld zijn kwijtgeraakt. En dat hij nu eerst via een Rus, hè, die an, meneer Antonov, Antonov... en nu met de Chinezen aankomt zitten als nieuwe kapitaalverstrekker. Mm -hmm. uh, het is wel... Ja, je zou... Als je het aardig zegt, is het heel knap van hem hoe hij dat doet... En, de vraag is eigenlijk waar dit gaat eindigen. Want voor die Saab-fabriek en de werknemers bij Saab daar in Zweden, in, in Trollhatten, mm -hmm. Dat vraag ik me af of ja, dat is nog veel toekomst veel. Ik heb het binnengehaald als, als, als, als de reddende Engel. Als een de Engel, grote ja. Ja. ja. Rijn Willems, heb jij enige fiducie? Nou ja, of ik, ik, ik vind het heel knap als ondernemer hoe, je dit speelt, hoe hij dit gespeeld heeft. Daar is, daar is geen twijfel over. Uh, het geld wat hij binnenkrijgt, ik heb wel eens horen vertellen, is ongeveer genoeg om een nieuwe motorkap te ontwikkelen. Uh, uh, het is een begin. dus niet. Niet genoeg om uh, echt... Uh, dus ik, ja, ik ben benieuwd. Ik, wat misschien wel waarschijnlijk is... dat die hele know-how gekocht wordt... dat ze in China verder gaan... Op een dat is wat die, natuurlijk die het is wat China toch aan doen is. En dan, kopen dan zeg ik, kennis. nou ja, dan is dat uiteindelijk... Dan, als we dan een goede saaps kunnen rijden... in, uh, in West-Europa, uh, die daar gemaakt zijn... Uh, zeg ik geen probleem. No problem. Ja. ja, maar nou, de Zweden willen natuurlijk dat de productie in Zweden op, ja, op gang blijft. Ja, maar ik denk dat die kans... En ik vraag me af of die 120 ja. miljoen genoeg is om leveranciers weer te poren. Of ja. die willen eigenlijk, hè, normaal leef je op krediet, hè, leveranciers krediet. Ik denk ja. dat de huidige leveranciers eerst geld willen zien. Ja. Ja. Nou, dat ja. gaat liquiditeitstechnisch, ja. dat denk ik niet lukken. Dus ik vind het heel leuk. Ik zou willen dat Nederland meer ondernemers... Uh, als, als Spijker? De, oh, ja, dat zou oh, ik fantastisch. Als Spijker, was weer. Als Muller. Als maar ik denk dat de, dit de, verhaal, dat het niet gaat aansluiten. Aansluiten. Een autofabriek is zo vooral iemand die, die onderdelen in elkaar zet. Die is heel erg afhankelijk van zijn toeleveranciers. Als die niet meer willen leveren, ja, dan ben je weg. En dat vertrouwen, kan... is, dat vertrouwen is... Dat, ja, dat is nu. Uh... Wat was er toen met die Antonov? Er waren toch vermeende maffiabanden. Ja. Ja, en er was precies. toen toch wel en... al door de Europese investeringsbank... geld toegezegd aan... Uh, Müller. En de, de, de, daar, daar zat een luchtje ja, aan. Ja, dus dat kan je wel heel knap precies. noemen. Maar het, was ook, het de Müller, deugde niet helemaal. Muller is toch vooral een beetje een financiële goochelaar. Heb ik het idee. En uh, hij zat dus met die Russische uh, investeerder. En die... Uh, ja, daar. Die ligt dus, laten we zeggen, die ligt dus niet goed bij de Europese investeringsbank. Om wat voor reden dan ook. Dus daar wil men niet mee in meegaan. En nu zit hij dus met de Chinezen. Ik denk inderdaad, de Chinezen, vanuit hun perspectief is het een heel slimme zet. Ze mm -hmm. kopen de technologie van Saab op deze manier. En, en het we verhaal... halen langzaam de productie ja. natuurlijk ook voor. En het verhaal eigenlijk. wat erachter zit is dat deze houttiai het waarschijnlijk niet zal halen. En dat die over één of twee jaar ook weer zal afhaken. En dat dan het bedrijf. Ik heb het uit de Volkskrant van vanochtend waar ze een deskundige op dit gebied hebben ja. geïnterviewd. Dat dan komt het bedrijf Beijing Auto om de hoek kijken. En dat is een grotere? En dat is een hele grote. En dat is namelijk de autofabriek... van de gemeente Peking. Maar zo. de gemeente Peking heeft wel 13 of 16 miljoen mensen. Dus dat is wel een vrij serieuze gemeente. Ja. En als die er natuurlijk bij komt kijken... dan uh, ja. weet ik niet of Victor Muller nog veel toekomst heeft. Goed, en Saab misschien ook niet. Laten wij dit boeiende verhaal blijven volgen. Nee. En het is even gaan hebben over het uh, industriebeleid... als je dat zo mag noemen. Het nieuwe industriebeleid van Maxime Verhagen. Begin dit jaar kwam hij... Met het idee uh, om uh, op een andere manier innovatie te gaan pushen. Niet meer uh, uh, heel gericht uh, wetenschappelijk onderzoek financieren. Wat voor bedrijven onderzoek doet. Maar hij heeft negen sectoren uitgekozen. Volgens mij... Is dat heel breed, maar dat, dat kun je mij zo meteen uitleggen, Rijn Willems. Negen sectoren, waaronder waterbouw, energie, high-tech en ook chemie. Daar heeft Rijn Willems mee te maken. Topgebieden uh, waar hij die, waar die geld in wil steken. Daar komt het een beetje op neer. Er is voor al die negen um, uh, sectoren is er een topteam aangesteld. Die moeten deze maand komen met een advies aan Verhagen over de ambities die ze hebben en waar ze het geld voor willen gaan gebruiken. Rijn Willems, jij zit dus in de chemie-sector. Ja. Maar eerst even die kritiek. De kritiek is, um, die negen sectoren doen het eigenlijk allemaal toch al goed. Die hebben die steun van de Nederlandse overheid helemaal niet nodig. En de daadwerkelijke, het daadwerkelijke geld voor innovatie wordt eigenlijk de nek omgedraaid. Laten nou, we even terugdraaien. opdraaien. Ik denk dat wat, wat er goed is aan dit programma is dat het gaat niet alleen om geld gaat. Er zijn negen sectoren waarvan onderkend is dat dit sectoren... zijn waarvan redelijke wijs verwacht mag worden... die in de komende twintig jaar voor de Nederlandse economie een grotere groei zullen veroorzaken dan het dan bruto-nationaal product. Dus er is meer bijdrage aan het, uh, aan, aan het bruto-nationaal product... dan de gemiddelde rest van, van, van de bedrijfstakken. Dus het zijn groeisectoren En onder het principe van backing the winners... Is in plaats van backing the losers... wat we in het verleden wel eens gekend hebben met industriepolitiek. Ja, dat, de, de Rijnsgelder voor uh, nou, en dergelijke. Voor dat soort dingen. Dus het is echt backing, dat... the, backing the winners. En dan is het, gaat het dus niet alleen maar om geld. Maar dan gaat het ook om... hoe krijg je voor deze sectoren uh, bijvoorbeeld... ...andere bedrijven uit het buitenland hier naartoe met een hoofdkantoor. Ik geef daar in de chemie een goed voorbeeld van. Op een gegeven moment is er in de laatste jaren... Is een, ...een Dutch Polymer Institute hier, uh, hier opgezet... ...waar topwetenschap bedreven wordt. Maar ook buitenlandse bedrijven, hun R&D... ...ik neem een, bedrijf, een Amerikaans bedrijf die in Teneuzen zit... ...die heeft zijn R&D op polymerengebied wereldwijd naar Teneuzen toegehaald. Mm -hmm. Een ander bedrijf, uh, Ineos, heeft zijn R&D op gebied van polystereen... ...naar Breda toegehaald, omdat ze dan dicht zitten bij een, uh, bij een, een, een, een kennis... Kenniscentrum wat wereldwijd een goede naam heeft. Nou, op deze manier, denk ik, willen ze dat uh, een model van Wageningen, uh, uh, waarbij overheid, wetenschap en bedrijfsleven... in Wageningen het opwezen hebben... heel innovatief bezig geweest zijn de laatste... jaar, wil men herha herhalen rond die negen topsectoren. Mm -hmm, nou, het klinkt ook allemaal hartstikke dus dat goed vind ik op zich, en zinvol. Eh, goed. Maar u zegt, het gaat niet alleen om geld. Maar, oh, zegt, het daar gaat, gaat niet ook om regelgeving. Het, het, het gaat ook om regelgeving. Als je bijvoorbeeld de hele hype rond de biobased kijkt. Eh, eh, eh, als je het woord biobased in Den Haag noemt... dan wordt iedereen helemaal warm en week. En, en, en, wake, en Dat vinden ze allemaal fantastisch. Nou, Daar, is het, daar gebeurt ook heel erg veel. Wat is dat? De biotechnologie? De bio, uh, uh, biomassa. Conversie. Biomedische ja. dingen. Nou, biomedisch, maar ook bio-based energy. De zaadjes waar we Maar ook de gaat hele chemie gebaseerd op niet meer fossiele brandstoffen, maar chemie, zoals waar DSM nogal mee bezig is. Dat zijn behoorlijke ontwikkelingen die aan de gang zijn. Maar wat men zich niet realiseert, is dat een element daarvan als bioraffinage... dat komt pas op gang als de Europese regelgeving over importen van ethanol... Nee, Oké, okay, dus het gaat ook om regelgeving. Maar als om... je dan nou naar de basis gaat, innovatie hè, en vooruitgang... Dat krijg je toch alleen door uh, onderzoek. En het onderzoek, dat moet je kunnen betalen. En wat er wel gebeurt is, dat de aard, er komt geen geld meer uit de aardgasbaten. Wat naar daadwerkelijk nee, dus zuiverwetenschappelijk nee, ondergoed. Nee, onderzoek, gaan, ondergoed. Ja. Onderzoek, onderzoek voor onderzoek het bedrijfsleven op, ja. gaat. Ja, maar we gaan twee andere ik gebieden. wil heel even ja. een van ja. de anderen die ja. antwoord het ja. laten. mag zo meteen ja, nou, Het staat in bij, in bij de invulling. Dus leuk dat Rijn Willems hier aan tafel zit. Die daar wat meer over kan vertellen. Dus ik denk, ja, ik denk op zich, ja, het kan misschien niet zo veel kwaad. Het probleem is alleen dat natuurlijk enerzijds geven we met dit soort dingen hopelijk gas aan de economie. Hè, door een slinger te geven aan Waar we zin in hebben. Anderzijds staat, ja, dat is, he, dat is misschien niet helemaal verhagen zijn wens, maar staan we ook op de rem door he, flexibilisering van de arbeidsmarkt en dat soort dingen niet door te voeren? Ik denk dat dat soort generieke dingen veel belangrijker zijn uiteindelijk. En dan komt het vanzelf al en dan shift die, die goede sectoren zichzelf wel uit. Ik denk dat het bedrijfsleven daar toch wel iets beter toe in staat is dan, uh, dan meneer Verhagen. Nogmaals, veel kwaad kan het niet. Als één. Twee. Ik denk dat prijsprikkels ook heel belangrijk zijn. Dus mm. als je wil dat we uh, op biofuels uh, overgaan... zorg dan dat andere dingen gewoon duurder worden. En dat je, dat, dat je daar een prijsvoordeel mee kan behalen... door daarin te gaan zitten. Ja, en de, ik, ik denk niet dat de overheid zich daar zelf te veel inhoudelijk... tegenaan moet gaan bemoeien. Nou, nu hebben ze dat dan een beetje op afstand gezet. Mm -hmm. le, ik, ja, le, het kan heel leuk uitwerken. Maar ik denk als de prijsprikkels goed zijn... dat, dat, dat het bedrijfsleven daar... Beter zelf mee kan komen. En die stap durven niet te zetten. En dat moet ook in Europees en mondiaal verband ja. gebeuren. Dus dat je doet we. aan allerlei regels gewonnen roep? Ja, op zichzelf is het denk ik wel goed dat die innovatie potjes die er allemaal waren, dat die wat gebundeld worden tot één geheel en zo. Maar dit, ik ben bang dat dit toch een soort kabinetsbeleid is... wat zichzelf in de staart gaat bijten. Dit kabinet bezuinigt op zoveel dingen die interessant zijn... voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Hè. Noem maar even de sector cultuur. Die wordt, er wordt een kwart van het budget afgehaald, of misschien zelfs nog wel meer. Uh, dat zijn net interessante dingen die je wil hebben... in, in een land om buitenlandse ondernemingen en investeerders... en, en, en vernieuwers en zo aan te trekken. Bovendien... Kun je een soort creatief klimaat daarmee creëren. waardoor meer innovatie en meer vernieuwing. als het ware uit de markt zelf. of uit, uit mensen zelf naar boven komt? Dat zie ik dus met dit kabinet helemaal niet gebeuren. En dan is het wel aardig dat ze een aantal sectoren. die het goed doen. wat meer armslag of ruimte willen geven. En maar uh, ik denk dat ze er ook nauwelijks geld voor zullen hebben. Je hoort in Den Haag verhalen dat Verhagen bezig is... bedrijven die bij hem aankloppen om geld door te sturen... naar ontwikkelingssamenwerking. Dat ze daar maar moeten, uh, ja, uh, om geld ja, moeten gaan, ja, gaan, ja, gaan, gaan, ja, gaan vragen. Maar ontwikkelingssamenwerking heeft ook geen geld. Het wordt net zo hard wordt het ook geschrapt. Mm -hmm. Dus... Um, het is goed en aardig dat Van Hagen het doet, maar ik denk dat hij gewoon eigenlijk met lege handen staat. Dus dat we maar een dat is paar toch jaar nog even de oh, vraag. Laten we blijf zeuren over dat geld. Het geld is, is gewoon, vraag is dat gewoon dat niet geld, waar. Het is, is, is, is, is anderhalf miljard. Ja. En er is, is, is weliswaar een stuk van dat al richting die uh, sectoren gaat, ja. maar een stuk mm -hmm. ook niet. Mm -hmm. Maar het is heel gefocust, nu zeggen van... er is geld beschikbaar overigens even in de eerdere opmerking... de Nederlandse overheid geeft 5 miljard uit aan innovatie. Dat, dat is een niet gering bedrag. Dat daalt een klein beetje. Ik geef toe, dat daalt meer dan in onze omliggende landen. Dat is over het algemeen ja, niet verstandig, maar... Wat wel gebeurt hier is dat er in ieder geval in die sectoren... waarvan we zeggen, daar gaan, daar gaan we in, in, in, in, in groeien, gaat het niet dalen. Is de bedoeling dat het niet gaat dalen. Dat die mensen verwezen worden naar een ander potje is gewoon... dat zijn echt verhaaltjes bij de, bij de, bij de haard. Maar dat Dan, is gewoon nou ja, niet waar. ze circuleren wel het, in Den Haag. Ja, maar ze circuleren zoveel onzinnige verhalen in Den Haag. Nee, dat, de, de, het feit, het feit is, is, is, is simpelweg gewoon dat dit geld is... er wordt nu aan een revolving fund gewerkt... Ja. Hè, wat dus een revol waar, waar heel veel MKB-bedrijven echt interesse hebben... Om om um, um, kleine investeringen die ze willen doen uit een revolving overheidsfonds, wat andere landen ook hebben, terug te krijgen. Hebben, wat terug te, te krijgen. Ja. Dus we zijn, wat dat betreft, uh, met de betrokkenheid juist van MKB-bedrijven waar veel. Innovatie hoort je, je, je te gebeuren. Je brengt het met verve hoor. Ja, nou denk... nou wilde ik alleen nog even weten, maar wat zijn je moet... dan, dat is nou, wel even een vraag. Zouden zonder dat, dat, dat, dat krediet van de overheid, zouden ze dat niet voor elkaar hebben gekregen? Ik hoor heel veel bedrijven, ik, heb met mensen, ik zit met mensen rond de tafel die zeggen: Het is essentieel dat als wij een klein bedrijfje van vijf à tien mensen hebben die met iets nieuws ontwikkelen. Ik zit met mensen rond chemie en kunststoffen nogal rond de tafel en die zeggen: Ja, het is zo'n revolving fund. Er waren in het verleden andere potten voor, maar zo'n revolving fund is voor ons het erg belangrijk. Ja. Maar is het niet ja. het probleem dat? Nederland al jaren achter ligt met research and development en development. Nee, dat is niet waar. Dat van is, van is, het is, het is, is, nee, aan het is, toe is echt onzin. We zitten we, toch we, altijd we zitten in, een, in een aantal vergelijkingen in, heel laag? Wij zitten in, maar dat uh, doen overal in over, blijkbaar, in, in jouw in, ogen, gekke verhalen in, de ronde. Dit over, hoor je toch wel hardnekkig nee, al jaren. Sorry, in, als je naar de cijfers kijkt, wij, wij, wij besteden 0,88 van mm -hmm. ons uh, nationaal product aan, aan, aan publieke R&D, en dat is precies het gemiddelde van OESO. Dus wat daar achterlopen is niet waar. En we zitten daarbij, als we naar een aantal sectoren kijken, zitten we op wetenschappelijk gebied... op topniveaus rond chemie... waar van de 100 beste wetenschappers... er vier Nederlanders er wereldwijd er vier mm -hmm. Nederlanders zijn. Die dus echt in, voor een klein landje... is dat denk ik niet gering. Mm -hmm. Waar we het gebied van landbouw of agro... Mm -hmm in de top zitten wereldwijd. Dus we zitten echt in een aantal gebieden eh, niet zo slecht. We praten onszelf altijd een beetje, een, beetje, een beetje neer in Nederland. Maar we zijn te weinig trots op Dan de dingen waar we goed in Dan kan alleen maar weer meevallen. Ja, valt wel mee. Laten we nog heel eventjes <laughs> kijken voordat uh, we aan het eind van onze tijd zijn naar die strengere kapitaaleisen voor Nederlandse banken die de Nederlandse bank nu al eigenlijk uh, hen op wil leggen. Niet wachten op verdere internationale besluiten. Dat willen ze gewoon nu al gaan doen. En dat is om ervoor te zorgen dat uh, uh, banken die ertoe doen, de grote de banken, dat die niet nog eens een keertje eventueel zomaar om kunnen vallen... en weer gesteund moeten worden. Gewoon grote buffers uh, aankweken. Nou, dat zou het ING nu makkelijk kunnen doen... want die, die draaien ineens weer werkelijk als een trein. Nou ja, dit elke keer dat ze een goede winst draaien... kan dat bij de reserves. Dus het gaat ook langzamerhand de goede kant op. Ik maar geloof... wat betekent het? Als een bank dus enorm goed draait dan moet het meteen in een spaarpot. Wat voor armslag hebben nou, er dan ze dan nog? Ze keren geen dividend uit, dus dat uh, blijft binnen. Ja. Dus als ze vijf jaar lang zo doorgaan... dan gaan ze een goed end richting die buffers die, die, die vereist uh, zijn. Ja. Voor de crisis leenden ze, hadden ze op elke euro eigen vermogen leenden ze 50 euro uit. Dus van elk krediet hoeft er maar 2% fout te gaan... of het hele eigen vermogen was uh, game over. Ja, nu is dat cijfers. 1 op de 30, dus dat gaat de goede kant op. Ik geloof dat het richting 1 op de, 1 op de, 1 op de 17 is de of zo. Dus er moet nog dubbel zoveel eigen vermogen bij, bij ING. Nou, die cijfers vandaag waren eigenlijk heel netjes. Ze hebben natuurlijk heel veel te danken aan de, de wat hogere rente... waardoor de beleggingen van de verzekeraar... dat is een hele grote factor voor zo'n club. Waardoor die de goede kant op gaan. Maar ook bij de bank gaat het goed. En ook vooral de voorzieningen voor slechte leningen zijn een stuk lager. Dus ja, ze zei, ze, het, gaat, het gaat de goede kant op. Société generaal kwam ook met cijfers. Nou, die hebben weer fors moeten... Te afschrijven op slechte leningen. Mm -hmm. Dus uh, nee, het gaat, gaat, gaat hard goed, de goede het kant het op. Maar het, is een goede, het is een goede zaak dat is een het goede zaak op dat strengere het nu een buffers. Word? Word. Ja, ja, ja nu absoluut op dit Ik moment. Denk ja. Dat het een goed moment is. Ja. Ja. Ik geloof het ook. Ik denk dat uh, uh, met alle druk die er is op financiële instellingen. Uh, moet zijn op financiële instellingen om om uh, robuuster t, uh, t, uh, in crisis te zijn, moet je, is dit het goede moment om daarmee te beginnen? Als de resultaten beter worden, moet je het nu weer beginnen... en niet om een jaar of twee jaar wachten. Oké, okay, en wat heeft het te betekenen, vroeg de leek... die gewoon uh, een beetje staat te pinnen of iets van de bank wil... voor bijvoorbeeld de kredietverstrekking? Wat voor, laat ik het zo zeggen, wat voor speelruimte houdt een bank... om ook nog bankje te kunnen spelen? Voor, voor, de, bij leek, voor de leek die staat te pinnen, betekent maar het dat er voorlopig nog geld uit die automaat komt. Ja. Dat is al een enorm was Twee jaar geleden was het zo dat dat niet helemaal zeker meer was... Mm -hmm. Uh, nou ja, en verder betekent, kijk, als een bank al zijn winst inhoudt en toevoegt aan zijn reserves, zoals Hans zegt, dan uh, aan zijn eigen vermogen, dan kunnen ze dat niet uitlenen. Ze moeten dus zeg maar, de verhouding tussen eigen vermogen en kredieten en leningen die ze, die ze verstrekken aan bedrijven of hypotheken. Er wordt toch altijd gezegd, geld moet rollen, dus anders schiet het niet op. Ja, het moet maar. je, maar je moet dat tegelijkertijd ook wel doen. Op een manier dat je een, dat je een stukje zekerheden houdt rond het ja. systeem wat je daarbij gebruikt. En ja, het zal misschien een impact kunnen hebben op uh, inderdaad hoge rent dus de hypotheek, uh, met minder hypotheek uh, be, be, gelden beschikbaar komen. En is, maar, het, niet zo, is, is het niet zo dat er, want die buffers moeten dus aan bepaalde eisen voldoen als een bank dat nou gewoon als het niet lukt. Ja, Wat voor, ik bedoel, je, je kan niet zeggen tegen een bank, je mag vijf jaar ja, verder niks maar, anders doen dan alleen maar oppotten. Die gaat nou ja, toevallig maar goed, alle beleggers maar... kijken naar die cijfers. Dus ze moeten ook obligaties uitgeven. Dus als zij niet voldoen aan die, aan die, aan die buffers, dan kunnen ze geen, dan is het al afgelopen. Dus dan, dan zit ze aan het, weer aan het, aan het infuus bij een overheid. Dus het is ook in hun eigen belang om daar. Want het is ook een race nu. Ja. Naar hogere buffers. Want ja. al hun collega's, oh, die zitten nog hoger. En die kunnen dus lage rente betalen voor hun leningen. Want zij moeten weer leningen uit de markt halen. Maar expansie en economische groei gaat gepaard met krediet. Dus we zullen wat, ja. wat lagere groei voor lief moeten nemen de komende jaren. Dat is de keerzijde van de kredietcrisis. Oké, okay. hoe Jansen? Ja, nou ja, het is heel interessant. Er zijn dus vorig jaar wat afspraken gemaakt internationaal... Om, voor minimale kapitaaleisen voor banken. Dat was 7% van hun, hè, moesten, zouden ze dan moeten aanhouden. Uh, dat... Daar zie je in Engeland gaan ze er overheen, Zwitserland gaat er overheen. Lex Hoogduin van de Nederlandse Bank heeft deze week gezegd... we moeten er ook overheen in mm. Nederland. En je ziet nu die beweging eigenlijk internationaal op gang komen... dat die 7% wordt een soort minimum. En daar gaat men fors boven zitten. En dat betekent alleen maar dat banken over een aantal jaren... toch een stuk steviger in hun schoenen staan... dan ze de afgelopen tien jaar hebben gestaan. Op naar de gezonde bank. Heel goed. Mooi vooruitzicht voor ons. Altijd. Prachtig. prachtig. Ja. Voor Portugal is het allemaal wat somberder. En voor de chemie-sector in Nederland is het helemaal Rosanna, hebben we begrepen. Oké, okay. Rijn uh, ja, Willems, hartelijk bedankt dat de <lacht> volgende keer Roe Jans en Hans Geus ook bedankt. Tot de volgende keer, dit was het Villa vp Rogo vandaag. Voor deze week, wij zijn er maandag weer, vanaf half vier op deze zender. Zometeen na half vijf het Radio 1-journaal Lucella Karazzo. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Pakistan zit nog steeds natuurlijk met zijn relatie met Amerika in de maag. De regering begint eindelijk te reageren, zometeen horen we dat vanuit Pakistan. En op deze bevrijdingsdag natuurlijk ook ruim aandacht voor de vrijheidsstrijd in Arabische landen. Dat na het nieuws van de half vijf. En dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1: het NOS journaal. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht is het zo druk dat de organisatie de hekken heeft gesloten. Te veel mensen zijn op het festival in Park Transwijk afgekomen en daardoor staan er lange rijen voor de ingang. Vorig jaar deed er in Utrecht hetzelfde probleem voor en daarom was er dit jaar gezorgd voor meer ruimte en meer ingangen. Militaire actie tegen het Libische bewind moet worden opgevoerd. Dat zegt de Britse regering, die ook onderzoekt hoe er meer economische druk op het regime van kolonel Gaddafi kan worden uitgeoefend. Minister van Buitenlandse Zaken Heek heeft dat gezegd op een conferentie in Rome, waar 22 landen bijeen zijn om de hulp aan de opstandelingen te bespreken. Minister Leers vindt dat asielzoekers die hier mogen blijven... sneller van gemeenten een huis moeten krijgen. Buitenlanders zouden dan eerder kunnen beginnen met inburgeren. Er begint een proef waarbij gemeenten binnen tien weken... een geschikte woning moeten toewijzen die asielzoekers niet mogen weigeren. En Marianne Timmer die wordt coach van een schaatsteam van Liga. In december beëindigde de drievoudige Olympisch kampioene... haar schaatscarrière bij dit team dat ze zelf had opgericht. En bij die ploeg zitten zes schaatsters... onder wie de Sprinsters Annette Gerritsen en Margot Boer. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits stelt niet veel voor. Zeven is goed voor 25 kilometer. Een enige opvallende file op de A20 naar Gouda. Er staat voor het knop het Gouden, 5 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstok. Geld stinkt, geld helpt, geld verwoest, geld beschermt.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 Ga naar nrc.nl/slash ipad2 of bel 0800-0808. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, Ed Nijpels reageert bij ons op het sneller huisvesten van asielzoekers. Minister Leers gaat dat organiseren op advies van Nijpels. Ook aandacht voor Portugal. Er is een akkoord. Ze hebben een stevig bezuinigingsplan. en Nu gaan Europa en het IMF financieel helpen. En Belgische politici hebben gelekt over de koning. Iets wat je in België ook niet behoort te doen. Er zat al weinig schot in de formatie. Daardoor deze rel zal wel weer enige vertraging betekenen. Na vijf meer hierover. En we zijn deze bevrijdingsdag op meerdere plekken in het land. In Wageningen bijvoorbeeld, daar wordt op dit moment voor de derde keer het bevrijdingsdefilé gehouden. De stoet trekt onder meer langs Hotel de Wereld, waar de Duitsers op 5 mei capituleerden. Verslaggever Jeroen Wielaert. Jeroen, wat zie jij nu? Ik zie uh, de auto's van Keep Them Rolling, een organisatie die uh, de oorlogsvoertuigen van toen... Uh, Heel aardig gerestaureerd en gaaf houdt en uh, die zitten vol met veteranen. Veteranen, de jongste moet uh, toch uh, al wel zo oud zijn als 84. En uh, die staan hier uh, soms gewoon uh, rechtop, de achterbak van uh, zo'n uh, legertruck. Uh, zwaaiend naar het publiek, uh, saluerend naar uh, de hoogwaardigheidsbekleders... Uh, de gemeente van Wageningen en commissaris voor de Koningin. Maar ook uh, hoge officieren van uh, de verschillende geallieerde legeronderdelen. En de meeste van die veteranen maken onderdeel uit van het Royal Canadian Legion. Straffe, stramme tachtigers die uh, toch duidelijke gezichten vol trots hier in Wageningen voorbij trekken aan Hotel de Wereld. Links voor mij met rechts. De aula waar destijds uh, de capitulatie is getekend door uh, Duitse officier Plaskovic. Het bijzijn van uh, Canadese onderhandelingsleider uh, Volks. Uh, nu de oude motoren langs. Wat hebben ze dat toch aardig behouden. Het is een soort rijdend museum dat langstrekt hier in het centrum van Wageningen, Lucella. Van het tweede cluster... En vroeger, um, Jeroen was Prins Bernard daar. Is er sindsdien iets veranderd aan de opzet uh, ervan? Nou, misschien herinner je het nog dat uh, toen Prins Bernard overleed uh, stemmen opgingen om dit maar eens uh, um, te beëindigen, die jaarlijkse optocht. Uh, er zijn allerlei manieren uh, bedacht, varianten bedacht. Uh, ik ben eens een keer bij een herdekking uh, geweest waarin. Uh, veteranen uit jongere conflicten, dus het vroeg uit, uit, uit recentere conflicten uh, meeliepen. Dan zag je dus inderdaad al die oude Canadezen eerst komen... en vervolgens uh, mensen uit Libanon. Daar is toch uh, vervolgens een scheiding in aangebracht. Dat is uh, uitgemond in aparte viering van de Veteranendag. En uh, ja, wat je hier dus vooral ziet, is een herdenking van... Het eind van de Wereldoorlog, de strijd tegen Japan en de nazi's. Komt weer even een heel groot orkest nu zet bij Hotel de Wereld. Goed, het is dus niet voorbij. Het is niet over na het overlijden van prins Bernhard. Het blijft er ook gaan om een uh, universeel gegeven van die strijd die bestist is. Hier ook op de slagvelden dichtbij... Uh, Eerst de inval van de Duitsers bij de Grebbenberg hier dichtbij Renen. Daarna de gevechten om Arnhem en Nijmegen. En het kan zomaar zijn dat ik kijk naar iemand die zo'n brug overtrokken is. Die de rivier overgetrokken is. Ik ze allemaal uiteraard niet bij naam. Vrijheid op straat. Daar gaat het om. Vrijheid die over straat gaat. Stram of niet. Thema van de viering van 5 mei vandaag in... Uh, Wageningen, nou, daar heeft uh, een jonge vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties... Dirk Jansen, net ook voordat dit voor de IDVLE begon... hele aardige dingen over gezegd. Dat, dat het hem ging als jongere generatie... de vrijheid om je leven een eigen richting te geven. Een gevierd recht waarin het gaat om strijdbaarheid, om respect, om begrip. En de vraag, hoe ga ik om met mijn vrijheid en hoe ga ik om... Met de vrijheid van anderen. Ja, dat is gelet op de discussie van tegenwoordig. Ook best nog wel beladen, maar toch ook wel hoopvol uit de mond van zo'n jongere. Jeroen Wilaert vanuit Wageningen. Later hoort u meer van hem. Medewerkers van de Fukushima-centrale, de kerncentrale in Japan... zijn aan het werk gegaan in het hoofdgebouw van Reactor 1. Dat is voor het eerst sinds de verwoestende aardbeving... en de daaropvolgende tsunami. Frodo Klaassen is kernenergiedeskundige van uh, NRG... het nucleaire instituut in Petten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn ze aan het doen in Reactor 1? Nou, ze zijn eigenlijk een aantal voorbereidingen aan het treffen. Ze moeten in dat reactorgebouw moeten een aantal reparaties uitvoeren. En wat ze hebben gezien, is dat nu het stralingsniveau en de hoeveelheid radioactiviteit in de lucht nog te hoog is. En wat ze nu gaan doen, is een aantal ventilatoren plaatsen om daar de radioactiviteit verder terug te brengen. En wat kunnen ze daarna doen? Daarna gaan ze een aantal reparaties uitvoeren. En wat heel belangrijk is, is om een aantal meters te herstellen die meten hoe hoog het waterniveau is in. Uh, dat reactorvat, hè, waar die splijtstof uh, nog staat. Ze, weten, ze hebben daar wel een aantal meters, maar ze weten niet meer of die meters nog goed werken. En wat ze nu doen is uh, kijken of, dat nog, of ze die meters kunnen repareren of nieuwe kunnen plaatsen... zodat ze het waterniveau weer kunnen meten. Wat ze ook nog willen doen is een, een nieuw koelsysteem aanleggen... zodat ze nog efficiënter de reactor verder koel kunnen houden. En hoe lang kunnen ze op dit moment binnen blijven... nu ze bezig zijn met de voorbereidingen voor die rep reparaties? Nou, wat ik, wat ik heb gezien, maar uh, daar, uh, in de media in ieder geval, dat, uh, dat de medewerkers zo'n 10 minuten naar binnen gaan. Uh, dat komt omdat het stralingsniveau erg hoog is. En uh, wat je natuurlijk wel wil, is de hoeveelheid straling voor die mensen zo, zo klein mogelijk houden. Vandaar ook dat dit soort werkzaamheden uh, zorgvuldig worden gepland en ook dus dat gewerkt wordt met, met verschillende mensen... die achter elkaar zeg maar, een stuk van die werkzaamheden kunnen, kunnen uitvoeren. Ja, Ik weet niet of u dat weet, maar zijn dat nog steeds de mensen... Als, die uh, toen direct na de ramp 24 uur per dag in touw waren... Uh, dat weet ik niet. Dat, ja. weet ik, dat weet ik echt niet. Maar wa wat je wel ziet, dat dit soort, uh, dat soort werkzaamheden uh, zorgvuldig worden ge uh, gepland. En dat ook heel zorgvuldig in het algemeen wordt bijgehouden... hoeveel uh, straling uh, een individuele werknemer oploopt. En, uh, en dat kun je dus op een hele goede manier ook plannen. De verschillende soorten werkzaamheden met de bijbehorende verwachte hoeveelheid straling. Dat je dat op een goede manier verdeelt. En ze doen dit in reactor 1. Uh, in, bij die andere is het nog te gevaarlijk om dit te doen? Ja, kijk, elke reactor heeft, uh, is toch weer heel specifiek, uh, een specifiek geval. Reactor 1 is er in, in conditie het beste aan toe. Vandaar dat ze deze werkzaamheden ook zo kunnen, kunnen doen. Uh, op de reactor 2 reactor 3 is de situatie ook wel stabiel. Uh, maar er wordt op een andere manier gekoeld. En uh, Ik weet niet welke, welke instrumenten daar wel of niet werken, hoe de situatie in detail is... Um, ook daar zul je aparte werkplannen gaan maken om, om bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden reparaties uit te voeren. Dus elke reactor heeft weer zijn eigen specifieke aanpak nodig. En zo zie je dat het, nu gaat het voor reactor 1 en later zul je ook activiteiten in, in de andere reactoren zien. En als die reparaties nou gedaan zijn, wat, wat is het uiteindelijke einddoel? We, we hebben ze al besloten wat ze met die centrale gaan doen? Nou ja, kijk, die centrales die kun je niet meer gebruiken. Dus er, gaat, er wordt geen elektriciteit meer mee opgelekt. Nee. Want ze zijn te zeer, zeg maar, kapot. Uh, wat, wat, het, wat het doel is van, van, van de situatie nu... is om, om de reactor in een situatie... Uh, en dat noemen we een stabiele eindsituatie... en dat noemen we dan in jargon een cold shutdown. Dat wil zeggen dat het, uh, het water in het reactorvat hoog genoeg staat en bovendien uh, niet kookt, dus beneden de 100 graden is. Uh, en uh, dat is een situatie waarbij je dus eigenlijk uh, verdere schoonmaakacties kunt doen. En, uh, en ook kunt kijken hoe, uh, hoe het reactorvat, waar die splijtstof in staat, uh, hoe die eraan toe is. Die staat dan vol met water en uh, dat water is, uh, vormt ook een hele goede afscherming tegen de straling in dat, uh, in dat reactorvat. Ja, en dan is het uiteindelijk schoongemaakt en dan wordt het dan allemaal... Afgebroken Of met beton volgestort? Is, is daar al een plan voor? Ja, ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Het hangt er heel erg af van wat ze zullen aantreffen op het moment dat, uh, dat ze zeg maar, gaan kijken naar die splijtstof. Hoe die er aan toe is. En dan zullen er zeker vervolgplannen gemaakt gaan worden voor elk van de reactoren. Um, ik heb daar nu nog weinig inzicht in. Ja, maar, en zij uh, ook, zo nog niet? Nou, er zullen wel plannen gemaakt zijn, maar ik, ik ken ze nog niet in detail, laat ik het zo zeggen. Nee. Nou, eerst de voorbereiding voor de reparaties. Inderdaad, alleen reactor 1 nog maar. Dat zal een aantal weken duren. En dan komen de andere reactoren ook nog aan de beurt, als het veilig genoeg is. Frodo Klaas, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan de politie Amsterdam-Amstelland. Die heeft nog geen idee wat nou de aanleiding was van de schietpartij... gistermiddag op een industrieterrein. In een autobedrijf werden twee mensen doodgeschoten... en één iemand ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen, want er is nog veel onduidelijk. Dat vertelde districtchef Nicole Bogers aan verslaggever Jeroen Wielaert. Wollaars. Normaal in dit soort gevallen spreken we met de persvoorlichter. Vandaag... Bij de politie Amsterdam met de districtchef betekent dit, mevrouw Bogers, dat de politie dit heel serieus neemt? Ja, er is uh, sprake van een zeer ernstig schietincident wat zich gisteravond heeft afgespeeld in het Westelijk Havengebied. Uh, iets voor half zes hebben wij de melding daarvan gekregen. We zijn toen zeer snel ter plaatse gegaan. Uh, er zijn twee mensen overleden naar aanleiding van dit schietincident. Er zijn twee mensen gewond geraakt, waarvan één op dit moment nog steeds in levensgevaar in het ziekenhuis ligt. Wat is daar precies gebeurd? Ja, dat zijn we nu met een uh, groot onderzoeksteam zijn we dat aan het onderzoeken. Uh, er vindt uitgebreid sporenonderzoek plaats. Dat vindt nu op dit moment zelfs nog plaats. Uh, en uiteindelijk zijn er dus gisteravond acht mensen aangehouden. Eén daarvan is inmiddels heengezonden. Uh, maar dat betekent ook dat we met die mensen zoveel mogelijk in gesprek zijn om proberen te achterhalen wat heeft zich daar nou precies plaatsgevonden. Er wordt gezegd dat het om allemaal Turken gaat, klopt dat? Uh, ik kan geen mededeling doen over de identiteit nog van de twee slachtoffers... Uh, ...nog van de andere verdachten die zijn aangehouden. Onder uh, alle betrokkenen, laat ik het zo maar even zeggen... ...zijn in ieder geval een aantal uh, Nederlandse mensen met een Turkse komaf. Zijn het bekenden van de politie, zowel de slachtoffers als degenen die zijn aangehouden? Uh, specifiek kan ik daar geen mededeling over doen. Een aantal van de mensen die zijn aangehouden, uh, een aantal van de verdachten... ...die zijn bij ons bekend. Gaat het hier nou om een afrekening in het criminele circuit? of Hoe, hoe, hoe schat u dat in? Hoe noemt u het? Uh, op dit moment is het voor ons een zeer ernstig incident dat heeft plaatsgevonden. Kijken naar de oorzaak, eh, ik zou zeggen de aanleiding voor dit incident, die onderzoeken wij en daarbij sluiten wij niks uit. Uh, u roept mensen op om zich te melden. Kan ik daaruit concluderen dat er uit dat onderzoek tot op heden niet veel komt of dat degene die u hebt aangehouden niet verklaren? Nou, nee, ja, eh, ik zou zeggen het onderzoek is een volle gang. Eh, wat wij wel merken, dat bijvoorbeeld ook via de media, eh, dat er allerlei eh, speculaties en dergelijke, dat die rondzingen. En juist daarom dat wij zeggen, wij willen niks uitsluiten. Dus als er mensen zijn die voor ons iets relevant mogelijk denken te melden te hebben, meld u zich bij ons en dan kunnen wij ook dat meenemen in het onderzoek. Maar u zegt eigenlijk niet zoveel vandaag, hè? dus als u weinig zegt dan krijg je speculaties. U kunt misschien ook bepaalde geruchten ontkrachten, dat doet u ook niet. Um, wat ik op dit moment meld is de feiten zoals ik die met u kan delen. Uh, dus kijk het naar uh, het feit dat er echt sprake is van een zeer ernstig schietincident. Ja. Gisteravond werd er gespeculeerd als zou er ook bijvoorbeeld een gestoken zijn. Nou, Daar is geen sprake van. Um, en voor de rest kan ik u melden dat er dus in totaal acht mensen zijn aangehouden. Omdat wij gewoon snel ter plaatse zijn geweest. Ja. Dat zijn allemaal feiten die ik met u kan delen. Ja. Ja. Uh, en ja, zo is er ook heel wat wat ik nog op dit moment niet kan delen. Ja. Uh, maar op een later moment als dat past uh, ook weer graag wel met u wil delen tot die tijd. Wij wachten af, dank u wel. Zometeen gaan we naar Pakistan. Onze correspondent Wilma van der Maaten is daar nog steeds... om de nasleep van de dood van Bin Laden te volgen. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Sohoka. De spits stelt niet veel voor. Slechts 30 kilometer verdeeld over 9 files. Toch een paar opvallende files stonden meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit Er staat inmiddels een file van 6 kilometer vanaf Laren. En op de A20 naar Gouda, tussen Nieuwekijk aan de IJssel en een Gouden, 7 kilometer. Er stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn alle reizen ook weer open. En op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zuidwolde, daar staat 2 kilometer en bij Zuidwolde is de linkerreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso. Veel Pakistanen geloven nog steeds niet dat Bin Laden echt dood is. Correspondent Wilma van der Maaten bezocht een universiteit in Lahore, eentje waar alleen de allerslimsten naartoe mogen, om te kijken hoe de studenten daarover denken. Natuurlijk is ook hier de dood van Osama bin Laden het gesprek van de dag. En dat zelfs bij de rest van de Pakistanen. Er wordt hier eveneens getwijfeld aan zijn dood. Ik sta hier met de student Omar. Een vlotte jongen in de spijkerbroek en een uh, korte kapsel. Hij studeert politieke wetenschappen. Geloof jij dat Osama dood is? Ik denk het niet. Ik heb geen idee of hij of dood is. Ik denk het niet. Het is ons verteld door de Amerikanen. Amerika heeft aangegeven dat het weg wil uit Afghanistan de dood van Bin Laden, verschaft ze nou een goed alibi om het land eerder te verlaten? En ik denk dat ze daarom het hele verhaal hebben bedacht. Meegeluisterd heeft Ahmad. Jij studeert internationale geschiedenis, vertelde je net. Wat denk jij? Ik denk dat Amerika hem heeft gedood. Maar um, dat hebben we al vaker gehoord. Hij had problemen met zijn nieren. Misschien is hij nu echt dood. Maar het zou beter zijn als Amerika dat zou kunnen bewijzen. Door ons op de foto's van zijn lichaam te laten zien. Maar goed, eh, president Obama heeft gezegd dat niet te willen. Er zijn ook Pakistanen die ontkennen hè, dat bin Laden een terrorist was. Hoe kijk jij tegen Osama bin Laden aan? Although he was not a good man, there's no doubt about it. He has done many, uh, he has done massive killing of culprit and he has to broaden the for justice. I mean, that was right. Hij was een slecht mens. Hij heeft veel onschuldige burgers gedood. Maar het was beter geweest als de Amerikanen hun levend hadden opgepakt en voor een gerechtshof hadden gesleept. En nu zouden ze zijn lichaam in de zee hebben gedumpt. En dat is nog een raar verhaal. Naast mij staat ook Safina. Ze draagt een sluier. Ze studeert politieke wetenschappen. Jij knikt toen we het hadden over dat Osama een slecht mens was. Wat zijn volgens jou nou de gevolgen van zijn dood hier in Pakistan? We're obviously the bigger victim. And it's not going to end right here. It's going to continue. And even if after uh, America. Afghanistan. taliban is, Ik vrees dat wij met de consequenties zitten. De Taliban zijn woedend en hebben al met wraakacties gedreigd. dat ze onze leiders willen gaan doden. Ik vrees dat wij straks opnieuw de slachtoffers zullen zijn. Want de terreur is niet afgelopen met de dood van Osama Bin Laden. Wilma van der Maten, ze is nu aan de lijn. Wilma, dit waren de studenten in Lahore. Politici in Pakistan lijken zich ook nu uh, een beetje te gaan realiseren... wat zich op het grondgebied heeft afgespeeld van Pakistan. Want vier dagen na de dood van Bin Laden... komt de minister van Buitenlandse Zaken met een reactie. Die heeft even goed over zijn woorden moeten nadenken. Ja, hij heeft behoorlijk de tijd genomen. Uh, hij wilde vooral uitleggen aan een, uh, een hele zaal vol met journalisten... wat er dus die zondagnacht is gebeurd... Hij zei dat het echt om een, een de kofferoperatie van de Amerikanen ging. Dat het Pakistan verraste en dat het land er pas achter kwam. Dat er een helikopter was neergestort. En toen zei hij, nou toen wist het, dat kon niet van Pakistan zijn... want onze helikopters die vliegen niet s'nachts. Het leger, zegt hij, die kwam echt binnen een aantal minuten in actie. Twee F-16 stegen op, zei hij, maar toen waren de Amerikanen al gevlogen. En toen troffen ze in die compound drie vrouwen van Osama aan... en vooral heel veel kinderen... En die vertelde dus dat Osama was doodgeschoten door de Amerikanen, dat zijn lichaam was meegenomen. En daarna pas, vertelde, vertelde de minister, belde de Amerikaanse president op om Pakistan van deze geheime operatie dus officieel op de hoogte te brengen. Pakistan, zei hij, wist dus van niks. Nee, en, en gaat dat nog gevolgen hebben voor ministers in Pakistan? De oppositie vindt dat wel. Die vindt het allereerst ongelooflijk dat Pakistan dit allemaal op zijn grondgebied heeft laten gebeuren en totaal niet met enige reactie komt. De Amerikaanse CIA mag maar blijven herhalen dat die Pakistanse geheime dienst incompetent is en in gebrek is gebleven. Gisteren was er bijvoorbeeld in de Senaat, ook zeg maar, de Eerste Kamer van, van, van Pakistan, een verhit debat. En daar vindt uh, de oppositie het gewoon onvoorstelbaar dat dat Bin Laden met zijn gezin vijf jaar heeft kunnen wonen zonder dat de Pakistanse geheime dienst dat wist. Daar werd ook gezegd, uh, Pakistan staat voor schut. We staan nu als leugen uit de boek uh, in de wereld omdat we altijd hebben beweerd dat Osama er niet was. En tijdens dat debat is zelf het woord uh, koprollen gevallen. En de oppositie vindt nu maar dat de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, en, ze, en zei de minister van Buitenlandse Zaken daar nog iets over? Dat, dat ze in al die jaren uh, niet wisten dat Bin Laden daar zat? De minister, en dat is wel een beetje de cultuur in het land, uh, zal echt niet zeggen van sorry, we hebben fouten gemaakt, uh, we hebben het gewoon niet goed gedaan. Hij probeerde zich eruit te praten door te zeggen van uh, uh, ja, als de Pakistanse geheime dienst heeft gefaald, dan hebben eigenlijk alle geheime diensten over de hele wereld gefaald. Want Bin Laden was niet alleen onze verantwoordelijkheid, dat was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de hele wereld. Uh, nou moet ik zeggen, vanmiddag is er ook een bijeenkomst geweest van de top van de strijdkrachten en daar zouden volgens de Pakistanse media... Wel enkele generaals hebben toegegeven dat er fouten zijn geweest. Er was ook de opperbevelhebber van het leger en die is heel duidelijk geweest. Vanmiddag heeft gezegd, we hebben dit keer Amerika toegestaan om onze soevereiniteit te schenden. We wilden niet de banden met Washington op het spel zetten. Maar als nu nog één keer Amerika ons dit flikt, dan gaan we opnieuw naar die banden kijken. Dus het was een hele duidelijke waarschuwing van we hebben dit één keer gedaan... Het tolereren het nooit meer. Maar ik moet je eerlijk zeggen, vier dagen na en wat er is gebeurt op zondagnacht... kijken de Pakistanen naar deze minister, naar deze opperbevelden van het leger... en denken, waarom zo laat en waarom nu pas? Ja, misschien ook wel omdat Pakistan natuurlijk elk jaar een hoop geld krijgt van Amerika... en dat het dus lastig is om heel erg afstand te nemen van Amerika. Het was toch verstandig geweest, dat zeggen hier ook allerlei commentatoren... dat op het moment dat dit maandag was gebeurd... ...hadden ze best een paar maanden tijd voor kunnen nemen... ...maar toen hadden ze toch meteen publiekelijk moeten gaan... ...en toen met dit verhaal moeten komen. In de afgelopen dagen hebben verschillende radicale moslimpartijen... ...alle kansen gebruikt om aan de bevolking uit te leggen euh, wat er allemaal fout is gegaan... dat het eigenlijk om een, een hele conspiratietheorie gaat. Euh, dat geloven de mensen inmiddels ook. En er niemand is meer van overtuigd dat Osama werkelijk dood is. Ik bedoel, de relaties tussen Amerika en, en Pakistan... zijn nu ook alleen maar slechter geworden. Ook dankzij deze radicale moslimpartijen die er garen bij spinnen. En misschien wel eens weer heel veel aanhangers... in de komende dagen erbij hebben gekregen. En dat had de regering kunnen voorkomen... als ze duidelijker en eerlijker waren geweest. Wilma van der Maten, vanuit Pakistan... Dank je wel. Het is acht minuten voor vijf. Marco Verhoef, goedemiddag. Hi. Deze dagen zijn heerlijk, rustig, mooi, steeds warmer. Laten we het daarom eens over de nachten hebben. Ja, want die zijn uh, inderdaad een stuk kouder. Um, het zal een hoop mensen niet ontgaan zijn dat we de afgelopen dagen regelmatig nachtvorst hebben gehad. En dan uh, meten we de temperatuur op anderhalve meter hoogte. En die is bijvoorbeeld in de nacht van 3 mei al onder nul geweest in het noordoosten van het land. Uh, de nacht van 4 mei vooral in het zuidoosten van het land. En afgelopen nacht opnieuw het noordoosten met in, uh, op het vliegveld Eelde, dat ligt bij Assen, uh, min 3,2 nou en dan gaan we nog even wat dichter bij de grond kijken. Er is het vaak nog kouder en dan spreek je over voorstaande grond. Daar was het maar liefst min acht. Zo. Ja, en dat uh, is uh, koud. En dat is vooral ook vervelend voor de akkerbouwers. Ik heb al berichten voorbij zien komen... dat de boeren in het noorden van het land net blij waren... dat de aardappels boven de grond waren gekomen. Na vier weken, dat is veel te lang, dat komt door de droogte. Ja, nu die vorst eroverheen... en kunnen ze eigenlijk die aardappels alweer Overleid gaan vergeten. Het goed. Want dat is uh, ja, vrij desastreus, ja. ja zeg, en die rijp ochtends op de, op de velden, dat komt dus ook door deze vorst. Ja, dat klopt. Uh, rijp, dat krijg je op het moment dat uh, vocht uit de lucht... wat je normaal niet ziet, direct vastvriest op een willekeurig object. En het kan een uh, grassprietje zijn. Het kan ook een autoruit zijn. En uh, als het dan uh, uiteindelijk zo koud is... dan, uh, dan kan het inderdaad uh, tot rijpvorming leiden. En dan moet je nog even krabben. Het voordeel van de nachten van nu is dat ze heel kort zijn. Hè. Dus tegen die tijd dat de meeste mensen uh, echt opstaan en weg moeten... ja, dan is het al uh, lang weer opgewarmd tot boven nul. En dan uh, hoef je die autoruiten niet meer te krabben. Nee, en de komende dagen hoeft dat ook niet? Nee, denk het niet. Want die koude nachten die hebben we vooral te danken aan het feit... dat de lucht erg droog is en uh, erg helder. Nou, en dat helder... Heldere, dat gaat er nou juist een beetje vanaf. Dat zagen we vandaag al, sluierwolken. De lucht is lang niet meer zo mooi blauw als dat die de afgelopen dagen was. Uh, de zon schijnt er een beetje melkachtig doorheen. En dat betekent dat het s'nachts gewoon minder sterk kan afkoelen. Ik denk dat het komende nacht in het noordoosten van het land al bij plus 2 blijft steken. Dus echte uh, vorst op anderhalve meter hoogte zit er denk ik niet meer in. Misschien nog wel net aan de grond, dat zou kunnen. En de komende nacht wordt eigenlijk alleen maar zachter. Ook overdag, zaterdag misschien wel 25 graden. Mm. Marco, dankjewel. En je hebt geloof ik niet alleen verstand van het weer... maar ook van vliegtuigen, heb <laughs> ik me laten vertellen. Nou, dat schuiven ze me hier in de schoenen. Ik vind het leuk, ik wat vind het prachtig. Wat gaat er boven Wageningen vliegen? Nou, ik heb gehoord dat er een Lancaster voorbij komt. De enige die nog vliegt in de hele wereld. En wat weet jij daarvan? Dat het een viermotorig propellertoestel is en een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Geslaagd. Marco Verhoef, dankjewel. Jeroen Wilaert in Wageningen bij het Bevrijdingsdefilé. Ja, dus ja, nou, die Lancaster is er nog niet, maar die maakt onderdeel uit van de Fly Pass, de afsluiting van Defilé. Maar voorlopig kijk ik nog naar het langstrekken van de geschiedenis in al die jeeps en vrachtwagens. Kleine tanks van Keep Them Rolling. S wat ik al zei, mannen met uh, borstenvol decoraties, met hun baretten op, zwaaiend, saluerend... Uh, uh, buigend zelfs af en toe voor de hoogwaardigheidsbekleders hier voor me op het 5 Meiplein. En bedenk je dan dat dat allemaal gelijktijdig gebeurt met uh, verhalen over de afloop van uh, de raid op Bin Laden? Je hebt het net toch over gehad met Wilma van der Maten. Bedenk je dat het gelijktijdig gebeurt met mensen in Syrië die wanhopig de straat opgaan in gevecht voor, om hun vrijheid? In die gelijktijdigheid komen deze veteranen langs. Trouwens ook uh, uh, een hele groep mensen van de Irene-brigade. Die destijds wat later in Normandië is geland. Nederlandse militairen. Maar ook van uh, wat latere conflicten. Van vlak na de oorlog. Uh, de politionele acties. Ook Nieuw-Guinea-veteranen. Dus het is niet zo dat het louter beperkt blijft tot uh, veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Maar dan, ja, dan als ik die. Dan glimlachend, denk ik ook aan de vreselijke momenten die ze moeten hebben me meebeleefd. In, in allerlei slagen, ik heb het al gehad over Arnhem, over de Grebbenberg. Maar er wordt zo weinig uh, bekend van onze algemene geschiedenislessen. Hoe verschrikkelijk de gevochten is in Drenthe. Hoe er tot nog laat toe gevochten is in, uh, in Groningen, om de stad Groningen. En toen was die, die bevrijding er, op 5 mei, na 5 mei. Intocht in Utrecht, in Amsterdam. Steden die nog maar net aan het herstellen waren van de hongerwinter. En toen begon de grote vreugde. Er begonnen andere Canadese marsen. Toen gingen ze het dansleven in. Toen lieten ze zich bewonderen. En voor menige Canadees was er wel een trace. Met andere historische gevolgen. Nog steeds geen Lancaster over. Nog steeds geen Flypast. Ja, daar moeten we even op wachten. Misschien dat ze door over het nieuws heen vliegen. Zijn we zo meteen nog even terug. Lucella. Vanuit Wageningen, Jeroen Wilaert. En zo meteen na vijf zijn we ook in Utrecht. Daar is het bevrijdingsfestival in Park Transwijk zo druk bezocht... dat er inmiddels niemand meer in mag. Onze verslaggever is daar wel. Dan uh, Uri Roosenthal, de minister van Buitenlandse Zaken... Die praat in Rome over Libië en zometeen hoort u hem daarover. En dan die rel die in de Belgische politiek is ontstaan. Er is gelekt over gesprekken met de koning. De koning ontkent alles. Nou, We gaan eens even van onze correspondent Joris van Poppel horen... wat dat allemaal is. Tot zometeen. Het is niet in ons nationale security om die images te Nederlander bekende dat hij Joanna Yates heeft gedood. Hij zei dat het doodslag was en geen moord. Ranking de nieuws nu op nummer 1. Ik wens iedereen in Nederland een fantastisch feest toe. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio 1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de nieuws van vandaag.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 Bevrijdingsdag 2011. Where, we'll Kijk vanavond half negen. NOS, Nederland 1. Dit is Radio 1.